Zijn er weer? Oh, sinds november zijn we niet meer op de podcast geweest. Maar hier is DJ Jaap weer op AlohaRadio.nl. Goeie avond, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienacht. Nou ja, maakt niet uit waar je ook bent en waar je ook luistert. Dit is de podcast van Aloha Radio met DJ Jaap. Het is vandaag eerste de paasdag, mensen. Ja, ja. De paas. Het is weer paas. Oké, okay, de paashaas is hier nog niet langs geweest. Maar wie weet, wie weet komt de paashaas straks nog even langs om zijn eieren te brengen. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, luidjes. Het is. Uh, 21, nou, zondag 21 april 2019. En we gaan natuurlijk weer eh, lekker kwabelen, oftewel kwakelen, kwekkelen, kwaken, nou ja, noem het maar. Give it a name, ladies and gentlemen. Little glass man met the Renaissance man. De Renaissance Man. En dan gaan we over naar volgende nummer. Overlove van uh, Adult Only. was uh, Overlove van Adult Only. Ja, 11 november, zondag 11 november, waren Jacco en ik voor het laatst op de podcast op Aloha Radio en we zijn weer helemaal terug. Alleen ja, ik weet niet of Jacco er nog bij komt, maar goed, anders doe ik het maar alleen. Het is uh, eerste paasdag vandaag, 21 zondag, eerste paasdag 21 april 2019, de eerste podcast opname van het jaar 2019. 11 november, zondag 11 november was de laatste, zoals ik juist al zei. Maar we zijn weer helemaal terug op uh, het internet. We zijn niet op de FM, ook niet op DAP+, Ook niet op de AM. We zijn uh, alleen uh, via de podcast en je kunt ons... Elke dag, avond, morgen, uh, nacht, uh, wanneer het je uitkomt, kun je luisteren naar dit uurtje muziek en spraak. Ja jongens, de konijntjes, ja, konijntjes hè, je weet wat konijntjes doen hè, waar ze heel goed in zijn. Daar is ook paasen voor. Ja, een haas en een konijn, ja, wat maakt het uit hè, de paashaas. Uh, <laughs> Waar ze het vandaan halen weet ik niet. Maar ja, Paas is van oorsprong eigenlijk een, um, een, uh, ja, een uh, vruchtbaarheidsfeest hè, uit de lang vervlogen tijden. En uh, ja, dus uh, nieuw leven. Lammetjes worden geboren, ja, kuikertjes komen, hun ei uit. Uh, ja, ja, weet je, alles staat in bloei, alles groeit. En mensen zijn ook wat bronzig. Ja, ja, <laughs> ik ga er niet verder over uitdaaien. En uh, ja, dat wordt dan zo, uh, werd dan zo gevierd, hè? Ja. Toen werd op een gegeven moment kreeg het uh, een ander teentje. En uh, werd er gekerstend. Maar ja, uh, uh, het is niet helemaal uh, weg, hè? Want uh, de uh, Pasen, Easter, heet het dan in het uh, Engels. Het is, is gewoon een vruchtbaarheidsfeest van oorsprong, eigenlijk. Het heeft eigenlijk niks te maken met de wederopstranding van... Uh, ja, je weet wel, hè? Goed, we gaan weer gezellig verder uh, met uh, de muziek. Hier is uh, Johnny Jim met... Round and round and round and round... And round.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 Your Put your disk to my slot. I love to turn it round. Put your disk to my slot. I love to turn it round. Zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Ja, luisteraarsjes <laughs> Het ging even mis, er kwam nog iets achteraan. De jingle. Dus we aan het nog een keer horen. Maar het liedje eindigde nog niet helemaal. Nog een keer. Het vrije geluid hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. En zo is dat. Oké okay, ja, even dit, uh, Ja, we leven nu in week 17, week 17, uh, zondag 21 april 2019 en het is eerste paasdag, dit is DJ Jaap, weer terug van weg geweest uh, sinds 11 november, sinds zondag 11 november 2018, zijn we er weer, althans ik ben dus uh, momenteel Alleen, dus zonder Jacco. Maar Jacco komt binnenkort ook. Ja, ja. Tenminste, dat hoop ik. Ik heb nog steeds contact met Jacco. Er is heel veel gebeurd de afgelopen tijd. Um, ja, nou, ik ga er verder niet over uitdaien, Maar uh, privé is er heel veel gebeurd. Um, maar dat ga ik niet op de radio zeggen. Dus... Uh, ja, oké. Okay, um, goed. Ja, jullie gaan nou misschien gissen van wat zal er gebeurd zijn? Nou ja, het is niet zo heel ernstig, maar. Uh, we zijn weer terug. Uh, applaus. Ja, nee, ja hou maar, zo kan die wel. Nee, oh, stop. Oh oh, ja. Oh, ja, genoeg zo, genoeg, genoeg, ge genoeg. genoeg. Oké, okay. uh, ik vind even applaus een keer zat hoor. Dus eh, uh, uh, we zijn weer terug. En ik hoef, eh, uh, ja, applaus, ja. Nee, nee, nee, ho ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, stop nou. Stop nou, stop, stop, stop, stop nou, godverdriezend. Jeetje, jeetje. Hé, hey, hallo. Het is nog geen voetbalwedstrijd hier aan de gang, toch? Hé, huh? wat? Oh, jee. Luchtalarm. maar, mama. nou maar. Zal ik jullie zo'n leuke mop vertellen? Dat slaat natuurlijk helemaal nergens. Ik heb nog niks verteld. En dan beginnen jullie al te lachen. Ja. Oké, okay, Sam en Moos. Die waren een keertje naar het zwembad. Toen zegt Sam uh, zegt tegen Moos: oh, ik, ik ben al tien jaar niet uh, in het zwembad geweest. Uh, ik, uh, ik weet niet of ik nog wel kan zwemmen. Hij wil. Uh, ga gewoon mee. We zien wel. Er is dus een, een zwembad aangekomen. En uh, nou ja, hun naar het zwembad toe. Ze waren al zeker 30 jaar niet meer naar het zwembad geweest. En uh, nou goed, uh, hun, hun uh, bij de kassa afrekenen hè. dus uh, kaartje kopen. kaartjeskoping. Zegt die vrouw: dat was dan uh, 6 uh, euro. 6 euro. Dat is 12 gulden, 50 of zoiets. Weet je, weet je wat ik betaalde in 1989? Nou, zegt die vrouw achter de kassa heel verbrouwereerd. Ja, maar we leven nu in 2019. Eh, toen was het eh, iets van zes eh, gulden of zo. Jeetje, mina, bent u al zo lang niet meer in het zwembad geweest. Nou, dan zal je wel droog achter je oren zijn. Man. Ja. Nou, ik, ik vind het nou niet echt iets om te lachen hoor. Ik vind het een beetje flauw. Vind je dat? Vind je slaat echt nergens op. Ik snap niet waar, waar mensen. Die lachen tegenwoordig om de stomste dingen. Ja. Ja, ja. Zou de Mieternaam op, rotten? Oké. Okay. Die is weg. Oh shit. Wat is dit, jongens? Oh jezus. Oh. Ja. Ik word je zo moe van. Ik word je zo moe van. Ja, ja. Kap nou maar. Ja, leuk hè. Dat speeltje. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Weet je, ik, ik begrijp niet dat mensen daar nou niet een beetje daas van worden. Hè. Wat die gekke geit. Er is een virtuele mengtafel met allerlei leuke geluidjes zoals dit. Ja. Of dit. Of dit, of dit, of dit, dat komt niet op hè, dat kan niet op, dat komt niet op. Dit is echt niet normaal hoor, ik vind het echt niet normaal. We zijn, uh, we, we draaien muziek. We doen af en toe eens een, uh, iets een anekdote of zo. Of, uh, of iets uit de actualiteit. Nou, politiek, ja jongens, politiek. De verleiding is groot om het over politiek te hebben, maar dat wil ik niet meer. Daar ben ik helemaal mee gekapt. En dan hebben ze bij Forum voor Democratie ook weer uh, uh, ja, beginnen barsjes te vertonen in deze partij. Want de heer Otten, die uh, kandidaat is voor de Eerste Kamer. Die heeft een meningsverschil met de heer Baudet. Oei. Die vindt dat hij veel te veel uh, egocentrisch bezig is of zoiets. Ja, jezus jongens, gaan we nou over politiek hebben, zeg. Nee, dat moeten we niet hebben. We gaan lekker muziek draaien, jongens. En laat de boel lekker de boel. Iedereen zoekt me lekker uit. En het interesseert me allemaal niet meer. We houden het lekker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 Ja, kom maar vijf. Huh. Wat is dit nou voor boosheid, jongens? Nice to be naughty van Kathleen Martin. Nou ik vind het echt geen ene reet aan beste mensen. Als je echt iets erotisch wil horen ja jongens, dan moet je echt eh, niet naar dit liedje luisteren hoor. Nee, dat heb ik wel wat beters in petto, kijk. Ja. Dan moet je die eens horen. Daar ga je echt van stel overhaar. Dit is eh, Mika Friends met Porn Times. Daar komt ie. Ja -ha -ha. Op bij van het liedje, maar er staat alleen maar Johnny en Joe, Jojo, meer kan ik er ook niet van bakken. Het is allemaal recht de vrije muziek, dus uh, geen uh, commerciële zooi, niet dat ik al iets op tegen heb, ik heb niks tegen commerciële muziek, alleen als ik dat ga draaien, dan heb ik het probleem dat ik ervoor moet betalen en ja, en we zijn natuurlijk uh, een podcaststation uh, die het geheel belangeloos doet. En we verdienen er geen ene rode cent aan. Het kost alleen maar geld. En daar valt het nog mee hoor. Je hoeft alleen maar een website uh, te openen. Nou, wat kost dat? Een paar tientjes per jaar. En uh, daarbij, uh, ja, de, ja, de rest, ja... Het kost een drol, weet je. Het is heel goedkoop om te podcasten. Ik heb het alleen allemaal op een eigen website gezet, Allowaradio.nl. En uh, goed, ik heb dat Jacco de volgende keer uh, bij is, want het, uh, ja, ik weet altijd wel gezellig met Jacco, weet je wel. Dus uh, ja, nou, uh, nou vernam ik uh, gisteren of eergisteren, nee eergisteren was dat, dat was uh, vrijdag was ik dat uh, er is een partij in de gemeenteraad in Den Haag, in NIDA, dat is een moslimpartij, en uh, die zeggen, ja, jongen, we hebben een naakstrand, we hebben een, een textielstrand, waarom beginnen we geen halal strand? Ja, er zijn heel boze reacties op gekomen, heel veel negativiteit uh, rondom dat... Uh, ja, deze suggestie. Ja, kijk. Wat ik ervan vind, nou ja, goed. Uh, ja, weet je wat het is? Kijk, als iedereen zijn wensen uh, vervuld krijgt, dan krijg je een strand met uh, allerlei afgebakende stranden. Eén strand met alleen maar textiel. Hè, dus een zwembroek, of een badpak, of een bikini aan. Het volgende strand is alleen maar naakt. Nou, Oké, okay. maar ja, de helft ligt daar uh, met een zwembroek aan volgens mij, want uh, er zitten ook mensen tussen die uh, lak aan de regels hebben. Ja goed, nou het is niet verboden om met een zwembroek aan op het naakstand te liggen, maar het gebeurt wel. En ik ga je een strand met mensen met uh, een soort, uh, hoe noemen ze, bi uh, bikini, uh, maar dan geen bikini, maar een uh, bikini. Ja, een bedekte zwemkleding. Uh, volgens de islamitische voorschriften, oké. Okay. En dan krijg je het volgende strand. Dat is dan weer uh, van alles wat, zeg maar. Daar mag alles. En dan krijg je weer een strand waar je dan weer uh, mensen. Uh, ja, ja, van allerlei verschillende. De een wil dit, de een wil dat. Dan wordt het een ratje toe, jongens. Ja, en waar ik een beetje bang voor ben, dat ja, uh, stel nou voor dat er zo'n halal-strand komt. Hè, en, en ja, dan krijg je in de toekomst krijg je steeds meer dat de islam invloed krijgt op onze Nederlandse samenleving. Dat er niks meer van de textiel en het naakstrand overblijft. Dan mag je helemaal nergens meer uh, in een badpak liggen of in je haakie. En dan kan je ook niet meer in een zomerjaartje, de dames dan bedoel ik, in een zomerjokje rondlopen op de boulevard. Want dat, uh, want ja, dat kan niet, hè? dat kan niet meer. Ja, daar ben ik toch een beetje bang voor, dat ze, dat, dat, uh, dat, dat niks meer kan. Dus ik heb zoiets van, nou jongens, kijk, iedereen mag zijn mening hebben, tuurlijk. En, uh, ja, ik, ik, ik vind, iedereen mag zijn meningen weer en mag geloven wat hij wil. Maar ik denk, ja jongens, ik bedoel, ik ga je dit zeggen. Kijk, op, als je op een, op, een, op een strand ligt, gewoon op een normaal strand. Ja, mensen, een hebt een badpak aan, de ander heeft een, een bikini aan met, nou ja, bijna dat je bijna alles kunt zien. Maar ik ga jou even dit vertellen. Vroeger, in de jaren 50 van de vorige eeuw, als mensen zich omkleden, dat deden ze dat allemaal met een handdoek om, dat mensen maar niks zagen. Geen blote billen of piemels of vagina's of sorry hoor, wat ik het allemaal zo zeg, maar, of blote borsten. Mensen wilden, waren een beetje preuzacht. Het was zelfs zo, in 1900 was het zo, vrouwen hadden dan een soort badpak, een soort jurkje met een broekje eronder. Nou ja, een jurkje, het was een hemmetje met een broekje. En het mocht niet hoger zijn dan zoveel centimeter uh, boven je knieën. Want dan kreeg je een bekeuring. Zo was dat vroeger in Nederland, weet je. In Nederland was toen de tijd nog uh, nou, voor bijna 99% christelijk. En nou jongen, we waagden het niet om... Als vrouw zijnde in een soort bak, badkostuum rond te lopen. dat uh, te ver boven je knieën zat. want je kreeg gewoon de bekeuring. Hè? en dan lopen we nu ons druk te maken. over halal zwemkleding. Ja. Wie, wie, ja. Iedereen heeft zijn mening erover. Ja, goed, tegenwoordig kan en mag alles maar. Nou, vind ik. ja. Ik vind ieder moet zijn eigen mening hebben en iedereen mag vinden wat hij wil. Ik vind gewoon. We leven hier in Nederland en we hebben onze eigen Nederlandse normen en waarden. En als je het daar niet mee eens bent. Ja, sorry, we gaan niet. Uh, je kan je wel met alles rekening houden, dan. Heb je zoveel regels, er dus zijn zoveel wensen en toestanden dat iedereen zich. Die plaatst zichzelf in een hokje. Het is niet zo dat de maatschappij de mensen in een hokje stopt. De mensen stoppen zichzelf in een hokje. Als jij zegt, oh, ik wil geen blote benen zien. Of, of, uh, of dan ga je jezelf afsluiten. Lijkt mij, weet je. En ja, kijk, ik vind als ik, uh, ja, bedoel. Zo, jongen, jongens. Het wordt wel steeds moeilijk gemaakt, hè. Het lijkt wel eens onze westerse maatschappij een beetje naar de kloten wordt geholpen. En ja, ik vind gewoon, als ik me ergens, als ik bijvoorbeeld uh, naar het buitenland ga, en er zijn hele andere normen en waarden als hier, dan, dan doe ik zoveel mogelijk mijn best om me eraan aan te passen. Dan pas ik me aan, wetende dat ik morgen weer terug ga naar Nederland. Dus ik hou me. Gedijst, ik hou me aan de regels, uh, pff, moet ik een pet op, draag ik een pet, uh, mag ik geen korte broek aan? nou dan doe ik toch een lange broek aan. ik ga morgen toch weer naar Nederland. Maar stel maar voor dat je in zo'n land gaat wonen. Nou jongens, ja, het is je keuze, het is je eigen keuze. Je kiest ervoor om hier in Nederland te wonen, Ja, dan moet je ook uh, de normen en waarden, ja, kijk als je naar Stoppost gaat. Dan kan je ook niet gaan lopen vloeken en tieren. en uh, Ja, dan moet je ook een beetje aanpassen. Maar ik verwacht wel dat die mensen uit Staphorst naar Amsterdam komen. Uh, dat er ook homo's in het leer rondlopen. Uh, travestieten. Ja, dan moet ze niet naar Amsterdam gaan als Staphorster of als Urker of weet ik veel wat. Ik bedoel, ja, zo zie ik het tenminste, weet je. Ik bedoel, uh, ja bedoel. Het wordt allemaal zo moeilijk gemaakt, mensen. Ik snap er allemaal niks meer van, hoor. Maar goed, volgende liedje. Simplify. Verder zonder titel. Ja, ik weet het ook niet meer, hoor. Simplify staat er. Maar het is allemaal rechtervrij. Dat is het voornaamste. Mensen, geniet van de muziek. Tot zo. Vrije geluid hoor je op Aloa Radio. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Ja, oké. Okay. En uh, ja, we beginnen al aardig op het eind te komen. We hebben nog negen minuten. En uh, ja, het, is, uh, het was een heerlijk weer de tijd. Oh, wat, wat een heerlijk weer. Ik heb lekker in de tuin gewerkt uh, zaterdagmiddag. De afgelopen zaterdag, de 20ste april, heb ik heerlijk in de tuin gewerkt. Ik uh, ben naar een uh, tuincentrum geweest, ik zal de naam niet noemen, want anders is dat een reclame. Maar uh, daar heb ik wat plantjes gekocht. Ik heb mijn oude vlinderstruik eruit gemieterd. Dat was, uh, ja, het was een oude vlinderstruik, die, uh, die zit hier al, uh, ja, nog voordat ik hier kwam wonen. En dat ding is een beetje op, weet je. Dus ik heb hem eruit gesloopt en ik heb een nieuwe gekocht. Die heb ik geplant op dezelfde plek. En eh, met een andere kleur, geloof ik, ja. ja. Paars of zo. Nou, dat was eerst paars. Nee, nou, een beetje tussen roze en paars in. En ik heb een eh, aantal planten gekocht eh, die vlinders aantrekken. Dus onder andere ook die vlinderstruik natuurlijk. En uh, ja, ik wil wat meer vlinders in de tuin. Daar heb ik een appelboom. En ja, daar hebben ze het over dat we steeds minder insecten hebben. En dat geloof ik graag hoor, dat gaat niet om. Maar ik ben zo eens gaan kijken en ik heb hem twee jaar niet gesnoeid. En het stikt van de bloesem. Die appelboom van mij. En uh, ik zal je zeggen, het stikte van de bijen, man. En... Uh, en wat gebeurde er nou? Ik zat zo rond te kijken toen ik klaar was met mijn tuin. En ik had uh, nog wat, uh, ja, wat gewerkt in de tuin een paar uurtjes. En ik zie een vogel. Ik weet niet wat voor soort het is. Uh, daar heb ik ook niet zo veel verstand van. Het was een zwart vogeltje met een oranje snavel. Hij was niet zo heel groot, zo groot als een vink of zo. En ik bleef stilstaan. Hij zat op de grond zo uh, op te hippen. Hip, hip, hip. Van links naar rechts. en Op een gegeven moment is hij zeker wel vijf minuten in de tuin geweest. Ik bleef stilstaan. En ik denk, ja, anders vliegt hij weg. Ik genoot van dat beestje. Echt waar. En toen ging hij boven op de schutting staan. En hij begon ineens te zingen. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. En het zijn hele kleine dingetjes, weet je. Ik bedoel, ja, hele simpele dingen. Ja, misschien denk je, die vent is malende. Die, die, die is gek. Nou ja, dat mag je van mij vinden hoor. Maar ik genoot op dit moment genoot ik ervan. Een stukje klein, stukje natuur in mijn eigen achtertuin jongens. Op een gegeven moment vloog hij weg. Ik denk, ja, ik denk, als ik een stap verzet dan, dan is hij meteen al weg. Maar dat vond ik zo leuk man. De beest zat uh, misschien twee meter van me af. Twee meter. Nou, ik heb een schoteltje water neergelegd. Ja, je weet met die droogte, die vogels hebben ook niks te drinken. Ik heb nog niks daarbij zien drinken, maar volop insecten, althans wespen dan, uh, ook van die kleine vlau-achtige beestjes. En die gaan meestal als de zon ondergaat, dan heb je dan de laatste zonnestralen nog in de tuin. Dan zie je van die beestjes op en neer dansen, van die hele kleine, miseragde vliegjes, heel klein, lijken wel fruitvliegjes ofzo. En die dansen dan, dan op en neer. Er zijn er honderden en hoe dichter de zonlicht naar de gevel toe gaat, komen ze ook dichterbij. Dat is heel fascinerend. Dus altijd, als het zonnig weer is, heb ik dat altijd in mijn tuin de hele lente en zomer door. Ik ben nog niet helemaal klaar met mijn tuin, maar ik het meeste heb ik al, al gedaan. Ja, ik heb uh, hortensias gesnoeid, flink ingesnoeid. te groot ook. Weet je wel. Ik bedoel, ja, het moet geen bomen worden, weet je. Dus ja, dus ik, denk, nou, ik ga ze even flink insnoeien. En dan heb je meestal wel het eerste jaar geen bloemen meer. Ik heb wel wat laten staan, dat ik denk, nou ja, dat is wat niet zo heel groot. Dus dat, dat laat ik staan. Er zullen best wel bloemen inkomen, komen, maar ja, het wordt zo groot, weet je. Wel. Op een gegeven moment uh, wordt je hele tuin overwoekerd. En dan heb ik ook nog last van die, hoe uh, weet dat, van die sier uitbaaien het nou, stikte ervan toen ik in post kwam wonen ik woon hier ook al 14 jaar 14 jaar wonen we hier al mevrouw en ik en um, maar ja het ging de hele tuin overhoeken ik denk ja maar dat was niet ik bedoeling ik, ik, ik, ik uh, trek de hele zuider uit weet je ik wil dit gewoon niet ik vind het geen porum ik wil gewoon een mooie tuin van maken het is al uh, voor Zeg 70% is het uh, 65 tot 70% is het tegels. Van de grindtegels. Ja, ja, ja, ja. Ik zie mensen al fronzen van tegels. Ja, jongens, hey. Ja, 30 à 35% is tuin, jongens. Zeur niet. Het is allemaal groen in. Ik heb. Een, een, een, een s dorren in mijn tuin staan. Ik heb een appelboom in mijn tuin staan. En een nieuwe vlinderstruikje geplant. Hij wordt niet zo heel groot. Het is een mini vlinderstruik. Dus, uh, die wordt ook niet zo kool. Zelfs de oude die daar eerst stond. Uh, twee uh, hortensia's. Hè. Dat wordt al gezegd. Zij, okay. Ja jongens. Uh, en ja, wat perkplantjes. Wat... Uh, plantjes waar vlinders gek op zijn. De rest ja, ik weet al die namen niet hoor. Verder ja, ik kijk op het kaartje, oh ja, ja, leuk. En dan vergeet ik het gewoon weer. Ik dacht eerst aan een lupine. Maar ik heb al eens een keer een lupine in mijn tuin gehad. Nou, als er kwam de wind en dan knakte die gewoon kapot. Terwijl ik vroeger, toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde, hadden we ook lupines en die deden het geweldig. Ja, ik weet het niet hoor, maar als ik ze hier plant, knakke zon door de wind, hè, als het hard waait. Ik, denk, nou, ik weet niet of de, de ras wat de, ze vroeger hadden aan lupines, of die wat sterker waren, beter bestand tegen de wind waren, als die van tegenwoordig. Dus ik denk, nee, ik neem toch maar geen lupines. Ik vind ze prachtig hoor, daar gaat niet om. Maar ja, verder is het vind ik het best, ik, bedoel, ik ben niet zo iemand die in de tuin gaat zitten, maar... Als ik in de keuken bezig ben, dan kijk ik naar de, de tuinen en dan geniet ik ervan. Ik ben meer in de tuin bezig als ik erin gaat liggen zonnen of uh, gaat zitten met al die blikken van die overburen. Die op je vingers staan te kijken, en, uh, dan gaat het niet worden, weet je wel. Ik ben niet zo'n tuin. Ik vind het wel leuk om een tuin te hebben. Ik ben niet zo'n iemand die de hele tuin alleen maar betegelt en geen planten wil. Ja, ik hou wel van een beetje groen, weet je. Dus ja, ik ben niet zo'n milieufiguur uh, die, uh, nou ja, wat je tegenwoordig is dat mode. Hè. Het lijkt alsof het mode is tegenwoordig. Hè. Groen, groen, groen, klimaatakkoord, bla bla bla, daar heb ik helemaal niks mee. Weet je, over die CO2-discussies. Uh, ik heb daar helemaal fucking niks mee, weet je. Het interesseert me ook geen snars, weet je. Dat de zeespiegel stijgt, ja, yeah, zo wat. Ja, so what. Uh, wat doe je eronder? Je kan het niet tegenhouden. Dat is gewoon een natuurverschijnsel. Zo zie ik het. Je hebt het maar gaan te nemen zoals het is. Je kan de wil van de natuur. Je kan de natuur de wil, je wil niet opleggen. Waar moet alles gaan? Waarom vermenselijken we alles maar? Dieren vermenselijken we al. We gaan honden een kleedje geven. Want anders krijgen ze het zo koud. Ze hebben godverdomme een vachtkut. Zou maar van die dametjes. Met zo'n rondje. En daar hebben ze zo'n zo uh, zo dekje aan. Met zo'n riempje om. Dan denk ik, joh, ja tegenwoordig zie je het niet meer. Maar vroeger zag je dat dan veel. Dan denk ik, joh, je loopt die beesten te vertrutten, joh. Te vermenselijken. Het zijn dieren, het zijn geen mensen. Sodemieterop joh. Weet je. <laughs> dan denk ik, joh, doe even lekker normaal, joh. Oké, okay. goed. Uh, we zijn toe aan het volgende liedje. Dat is het laatste nummer wat we gaan draaien. En ja, ik weet ook niet wat het is hoor. Het, uh, het zal wel allemaal... Oké, okay, we eindigen met... Uh, uh, Santastic Met Sexy. Or not sexy. En hier sluiten we mee af. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende podcast. Dit was DJ Jaap. Voor de podcast van Eerste Paasdag. 21 april 2019. En ik hoop volgende keer, volgende week, dat Jacco erbij is. Goed, zo bedankt voor het luisteren. En tot horens. via de podcast van Aloha Radio.